Nog steeds worden de bloemen gelegd in de Lange Leidse Dwarsstraat. In die straat in Amsterdam werd eergisteren Peter R. de Vries neergeschoten... en veel mensen willen hem zo een hart onder de riem steken. Het is niet duidelijk hoe het nu met de Vries is. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Er is wel meer bekend over de verdachten die zijn opgepakt. Bijvoorbeeld over de Poolse man, zegt verslaggever jo Youssef Abjai. Verschillende media schrijven daarover dat zijn naam E is... en dat hij in Polen gezocht wordt voor overvallen. Uh, dan die tweede verdachte en 21-jarige man uit Rotterdam... Thank you. Daarover wordt geschreven dat zijn naam Dilano G. is. Van deze man is een rapvideo online te vinden. En hij is de vermoedelijke schutter. Morgen horen we of de twee langer vast blijven zitten. Een van de meest gezochte criminelen van ons land is opgepakt in Brazilië. Gerald P. Hij wordt gezocht voor twee moordpogingen waar hij ook al voor is veroordeeld. Hij wordt gezien als een van de handlangers van Ridouan Taghi. Sergio Ramos heeft een nieuwe club. De Spaanse verdediger gaat aan de slag bij Paris Saint-Germain. Ramos was jarenlang aanvoerder van het Spaanse elftal en van Real Madrid. Hij besloot eerder al om na 16 jaar bij die club weg te gaan. En tientallen dorpen in de gemeente Noordoost-Friesland moeten een nieuwe Friese naam krijgen, vinden de lokale ChristenUnie en de FNP, de Friese Nationale Partij. Nu zie je in Friesland vaak de Friese en de Nederlandse naam op de bordjes als je een dorp inrijdt. Dat is alleen maar verwarrend voor bezoekers van buiten Friesland vinden ze daar. Een van de dingen die wij willen doen, dat is het eigenlijk in de etalage zetten van onze identiteit en het behouden van ons taal. Dus um, nu staat het Nederlands boven en gaat men al snel met het Nederlands aan de haal. Dus een Limburger die hier komt, maar ook iemand die hier komt wonen, zal al snel die Nederlandse taal bezigen. Nou, nu is het zo, we hebben straks één woord, één naam. Die staat ook op het bord, dus het is ten eerste veel duidelijker voor iedereen. En ten tweede is dat, uh, in een groot procent van, van het gevallen, de Friese naam. En, en dus ja, weet men niet beter dan het gebruiken van het Fries. Het wijzigen van de plaatsname kost ruim 4 ton. Vanavond besluit de gemeenteraad of het doorgaat. Het weer op veel plaatsen zon, maar vanmiddag kan er ook een bui ontstaan. Ook morgen eerst weer zon en later op de dag kans op een bui en net als vandaag 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland ter hoogte van de Stevinsluizen heb je een half uur vertraging door een kapotte auto. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Tease me, tease my tease, tease me, baby, till I lose control. Tease me with your love until I lose control. Take all my body and soul, oh girl. Huh. Tease me, tease me, tease my tease me, baby, till I lose control. Tease me with your love until I lose control. Take all my body and. Fais-moi de la place, place Soit tu me comprends et non tu t'ailles Soit je me taille ou tu tapes au-dessus d'Amen les pas bat de battes Monsieur que voulez-vous que voulez-vous Non mais de quoi je me mêle Je veux te plaire avec toi je m'en Alors de quoi je me mêle Tu fous plein de merde Non y'a pas de problème Chiricocouve fais-moi mm -mm. Je veux le bifton pas de beau Chérie Coco, vu ma photo Fais-moi hum, mm, mm, pas de beau Appelle-moi Cataléa, Mia, hmmm Fait me toucher, moi, je le sais bien, je le sais, hmmm Appelle-moi Cataléa, Mia, hmmm Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboule Le boulot trop t'est en l'air, il est toc-toc Est-ce que tu pourrais m'étonner Je sais pas si t'es cop, en vrai me Tout pas To be the code code, de quand t'es cop je vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau père, j'aimerais toucher le ciel young, young, young, young, young, young, young, chéri, Tu yombe yombe yombe yombe sais. yombe chérie tout seul Chérie coco, fais ma hum hum J'veux le bifton, pas de bobo -co. Chérie coco, fais ma mm, mm. photo Fais moi hum mm, hum, mm. pas de bobo Appelle moi Katalé, améa hum mm. hum T'aimes doucher moi, je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Katalémiya mm. Pour qui tu te prends joie en toi tout déboulé Tu me parlais J'ai vu tout l'invers Ton je m'envers Pas de retour je vais Non mais de quoi je me mène Je veux te plaire avec toi je m'en Alors de quoi je me mène Je veux le bifton, pas de beau Chérico, couvre ma photo Fis-moi, pas de beau appelle moi catalea mea Aime toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle moi cataleya, mea Pour qui tu te prends joie en toi tout début. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de Duitse autofabrikanten BMW en Volkswagen een boete van 875 miljoen euro opgelegd. Ze kozen er volgens Brussel bewust voor om hun diesels minder schoon te maken dan ze eigenlijk konden. Zo'n 20 woningen in Hengelo in Overijssel zijn ontruimd na een explosie in een riool. De hulpdiensten hebben de omgeving afgezet en onderzoeken welke stof de explosie heeft veroorzaakt. Koophuizen blijven fors in prijs stijgen. In het tweede kwartaal werd gemiddeld 410.000 euro voor een huis betaald. Dat is 20% meer dan een jaar geleden. Het weer vanmiddag kunnen er in het binnenland wat buien ontstaan. Met daarbij kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee en mogelijk 24 in het oosten. i called to say not sorry but i wish you the best and i don't hold no grudges. promise this ain't a test we okay we okay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 Bye.